Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Hij ligt er nog steeds. De metro die zondagavond laat door een stootblok in Spijkenissen heen reed... en tot stilstand kwam bovenop een 10 meter hoog kunstwerk van een walvisstaart. Vanochtend zou het ding worden weggetakeld, maar de bergers doen rustig aan. Stapje voor stapje, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. We hebben vanochtend vroeg geconstateerd dat het metrostel geen millimeter bewogen heeft. Nou, dan kun je ook met een hoogwerker aan de onderkant kijken... Hoe de zaken ervoor staan. En dat is belangrijk om te weten waar we straks uh, gaan snijden, gaan zagen, gaan branden, gaan knippen. Om het voorste karretje los te krijgen. Het zal nog wel even duren voordat er getakeld kan worden. Dat wordt pas na de lunch. De dader van de aanslag in Wenen was een bekende van de veiligheidsdiensten. Dat zeggen media in Oostenrijk. Je hoort onze correspondent. Het zou gaan om een 20-jarige Oostenrijker, geboren en getogen in Wenen. Een man met een Albanese achtergrond. En hij was bekend bij inlichtingendiensten als een geradicaliseerde moslim. Hij werd door de politie doodgeschoten. Bij de aanslag vielen vier doden. Het is niet duidelijk of er nog meer daders zijn... Vanochtend deed de politie op meerdere plekken invallen. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Schiet op met die helmplicht voor mensen op snorfietsen. Dat zeggen de burgemeesters van de vier grote steden in de Telegraaf. De minister heeft het plan voor de helmplicht een jaartje doorgeschoven. Zijn de burgemeesters niet blij mee, want er gebeuren nog te veel ongelukken met snorfietsen, zeggen ze. En het lijkt erop dat kappers vandaag goede zaken doen. Vanavond is er weer een persconferentie. En de angst onder klanten is groot dat haar salons weer dicht moeten. Ook deze vrouw had de kapper vandaag bovenaan haar to-do-lijst staan. Eigenlijk toen ik op de televisie hoorde dat de kappers niet dicht zouden gaan... toen dacht ik, oh ja, de kapper, daar moet ik gelijk naartoe, omdat ik...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 Death, gotta get me a right It looks like the road is following me up Gotta hurry. Ja, mijn uh, kabbelt uh, vrolijk uh, verder uh, bij deze kant nog wals, joh. Goedemorgen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen, uh, uh, jongen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja. En ik vond het uh, verbazingwekkend. Vanmorgen stond de heer Paardenkoper hier als eerste uh, bij. Niet nou, bij dat, de van, dat mag dat in de krant. Dat, dat, dat gebeurt niet vaak, nee. Ben je eruit geschopt? Oh ja. ja, nee. Hij was, nee, maar hij was ik, de eerste. Ja, ik, ik, ik denk, laat ik nou eens gewoon een keer op tijd zijn. Frank, als er een ander slot in je deur zit, moet je gewoon zeggen: je kan wel nee. in de schuur slapen. Ja, ik heb ook wel een plekje. <laughs> ja, <dat was>, ja. <laughs> en wij snappen drinnen. het, hè? Wij ja, ik. Het. Uh, of, of had je hier hij slaat, of, of, of, of, of je in de auto, te auto te slaat te slaat je te Nee, dat is niet eens. Nee, Als je auto uh, gaat slapen, is <laughs> je ruimer dan... We, we de, kunnen allemaal anders mee <laughs> goed. Nou Ja, Vroeger uh, in ja sliepen we in de auto. Wij sliepen in de auto, ja. Eén tevoren en één op de achterbank. Dat ging helemaal prima. kon je rechtuit liggen. Maar omdat die auto groot is, moet jullie niet een kleine op te zijn. Nou, die combinatie daarvan. De combinatie wellicht daarvan. Maar goed, zijn auto's 2 meter 3 breed. En de binnenkant is ruim voldoende om... Ja, te knorren, dus. ja dat, gaat, dat ging heel goed tot de, de, de, de, hoe heet het, de baas van de camping naar ons toe kwam. En zei van... Uh, ja, dat is... was voordat we in de auto sliepen nog. Toen later hebben we nog een tentje, een buitententje gelegd. Want we hadden helemaal geen tent. Nee, we hadden helemaal niks. Nee. Nee, je er gewoon een bed neer met twee nachtkastjes ernaast. Ja, we hadden zo'n een tapijt uitgerold. Het was niet een heel vlak stuk terrein. Het was een, helemaal om een berghelling gebouwd. Dus ene plateautje tien tenten, andere plateautje twee tenten. Maar overal kon de auto bij. Dus we hadden zo'n... Ons eigen plateauotje voor een, een tent en, en de koets. Ja. En uh, s'nachts om half twee kwamen we aan, tapijt uitgerold, stoelen opgeblazen, nachtkastjes in elkaar gezet. En hup, een bolloeder. hadden we in Engeland. Bij Dunn had ik ooit twee bolloeden gekocht, een bolloeder neergelegd. En uh, wij heel misselijk met pyjama's aan, ochtendjasjes over de opblaasstoelen gedrapeerd. <laughs> maar geen maar tent. Anders. Dus morgens werden we wakker en toen werden we al direct gefilmd door Engelsen. Die zagen daar die bolloertjes liggen en zo. En die, die vonden dat wat. Janssen en Jansen. Ja, dat ja. is ja, heel ja. normaal. Dus op een gegeven moment de kofferbak van de Chrysler open... en mobilet eruit gehaald, stuurrechter zet, een beetje brandstof erin. Pff, pff. Hup, naar het toilet. <laughs> Volgende rook daar zo binnen. Op de, de mobilet. Op de, naar op mobielet. de mobielet. Naar het toilet ja. Maar op een gegeven moment kwam uh, meneer Kim en die zei... Uh, guys, I have a received a complaint from the, from the camp Guest here. You, you, you look like a hippie, dress like a hippie... you drive a car like El generalismo Franco... <laughs> We <laughs> have to put up a tent, otherwise I have to ask you to leave. We have a complaint from the is It's not possible with no tented camping here. Dus nou, een gelegen, ja. dat we hebben een buitententje gelegen. We willen eerst nog En spoorgen. toch een auto slapen, te slapen dan. En, en toch een auto. Ja, ja, ja. Maar een uh, mooie tijd. Goed, hè. mooie tijd. Mooie <coughs> even voor de administratie. Golden Earing, daar begonnen we mee. Dus dat. Uh... God zeg, maar even, ja, dat, dat we dat moeten dat ook moeten even zeggen, zeggen want <laughs> ja. anders krijgen we weer klachten over. <laughs> nee, duidelijk, duidelijk. Ja. Hoe was het weekend, heer? Ja, goed, goed. Ja, ja uh, rustig, ja. rustig wel. Rustig. Toppertje. Ja. Een, ja, beetje, ja. een beetje slecht weer alleen. Ja, uh, bij mij ging het goed tot aan de klapband. En voor de rest uh, was het uh, ja. prima. En hoe is het, de verstopping technisch afgelopen, jaar wow. uh, Goed, goed. Uh, oh, ik pardon? kreeg... Ik, ja, ja, ja. Ik deed bijna aan stapelkorting. Maar goed, dat, uh, dat ging uh, gelukkig niet door. Oh. Uh, ik kwam thuis uh, dinsdag. Toen dacht ik, Ma, het is opgelost. Ah, maar woensdag was het weer. één uh, grote bak ellende. Dus ik heb opnieuw gebeld. En ja hoor, die heren kwamen nog uh, gewoon s'avonds nog eventjes uh, langs. En ja, ja. hebben de, de boel even gewoon uh, doorgeprikt. Uh, oh, okay. De boebewakkers, die kunnen er gewoon weer gelegd worden. Course, we zijn ja, want... tien Goed, minuten sorry. bezig en het gaat er over poep. <laughs> ja, dank <laughs> ja. je wel, ja. Maar, maar je bent toch niet uh, zo'n zo man die ook die, uh, die ass wipes door het toilet uh, sprookt? Nee, nee, nee, nee ik, ik doe het dus, netjes. Uh, nee, bankers, eerst een, als ze te eten krijgen, die dat dus nee, doen. Hè? Waardoor het, ook, uh, als je nee. die, die documentaire ziet over het waterleidingbedrijf... wat ze daar allemaal voor die natte doekjes... zeven weghalen, nee, ja. ja. nee. Ja. Ja. Moet ja, ze gewoon, net als een en al die aansje, gewoon een fles wagen. Een aarikerger. Ja, een ja, ja. ja. ja. ja. Moeten ze zo'n <laughs> zo <'n laughs> <Ari> gebrit <-eghederite laughs> ding hebben. Ja, precies. Ja. Ja, nou, ja, dus ja, ze we gewoon met een veer in, hoor. Pop, ja, het idee klaar. Hé <laughs> hey, jongens, wat anders? Ja, eh, ondanks de coronacrisis is het vermogen van prinses Mabel bijna verdubbeld. Mabel. Ja. Is toch bizar? Ah, ja, wat een goed vrouwtje ja, is dat geworden. Nou, ja. Slim met de centjes om. Slim met de centjes om. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk best gek. Want op het moment, ja, op het moment dat je nu... Uh, je hebt natuurlijk een negatieve rente, uh, Dus op het moment dat je geld op de bank zet... Heb je, heb je er drol aan. Dus je moet stenen kopen of investeren in... Uh, ja. Dat zal ze gedaan hebben. En deze vrouw best wel wat adviseurs, denk je niet? Ja, denk ja. ik. Nou, voor dat geld wel, ja. Ja. Dus ja. Ik vind het knap. En je praat niet over uh, 1600 euro, hoor. Niet? Nee, nee, nee. Oh, er is dus nog meer dus. 93% gestegen. Dat is wel zoiets. En Mabel staat op een geschat vermogen van 560 miljoen. Nou ja, de eerste 500 miljoen. Dat is wel weinig. Nou oh, ja, gisteren stond er ook weer iets op teletekst over de quote. De rijken zijn weer rijker geworden. Dus dat zal voor Mabel denk ik ook wel gelden dan. Dat, dat klopt, ja. Ja. Zal dan wel. Boven de lijst staat Charlene de Cavalio. Heineken met ruim 12 miljard ja. euro. Hij nou, heeft al 2 miljard moeten inleveren en... Uh... Frits uh, Goldsmidding ook van Ramp Rampstad uit. Ja, en onder, de, de, onder, onder ja? de bekende Nederlanders is John de Mol de grootste verliezer. De, oh, de miljardair nee. verloor 11% van zijn vermogen en heeft nu 2,4 miljard euro. Dat merkte. Maar daarom Frank, denk ik wel. Voor de, voor de drankjes bij uh, wat is, de Radio nee, 10. Ja. Is hij 200, nee, 200 uh, miljoen kwijt? Nee, hij heeft uh, <laughs> nog maar 2,4 miljoen. Ja, maar als hij 11% kwijt is ja. hij ongeveer 200 miljoen kwijt. Ja. Maar die 200 miljoen, luister. Hij heeft natuurlijk uh, destijds, toen hij SBS overnam, uh, wat nu Tappen Networks is, dat heeft, hij, dat heeft Sanoma gekocht voor, geloof ik, 900 miljoen of zo. Ja. Uh, dat hebben ze professioneel uh, naar God geholpen. Dat is een Frans, knappen, hè? Ja, nee, maar, nee, dus, uh, mijn oude uitgeverij Sparnestad. de Donald Duck, de Libellen. Ah, okay. dat, dat was geen Frans. Nee, dat is overgenomen ja. door, door een Zweeds bedrijf, oh, Sanoma. Dat was vroeger Sparnestad. Ja. En dat, dat kocht dus uh, SBS voor veel te veel geld, voor 900 miljoen. En uiteindelijk na uh, twee of drie jaar, wat ik van heeft John het teruggekocht, geloof ik, voor nog geen 300. Dus daar heeft hij 600 miljoen uh, geplust, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Heeft, nou, is Ik denk niet dat we heel erg veel medelijden met hem niet, he? hebben. Niet, hè? Ik nee. denk het ook niet. Nee. En dan, niet dan, uh, de... Maar heb jij ook bij Spaarnestad gewerkt? Zeker. Ik ook. Ik heb in de toren in, in Schalkwijk gewerkt. In ja, ik op de tweede. En, ja, ik ook. Ik, ik zat op het fotoarchief... Uh, samen met de broer van God, Godfried Boomans. De broer van Godfried Beaumont. Een verschrikkelijk leuke man was dat. Nou, dat moet wel. Ja, dat was echt ja. net, bijna net zo leuk als de broer. Een grappige man was dat, Ja, he? dat was erg grappig, ja. ja dus, maar... ja, dat was, dat was wel heel bijzonder. Maar in de kelder, daar zaten alleen mensen waar je subsidie voor kreeg. Ja, toen. Ja. GELACH ja. <laughs> In het archief. In het ja. archief. In het foto oh, doe maar een fotoarchief. Ja, ja, maar dat was, uh, ja, dat was wel het bijzondere. En toen ging ik al die oude foto's van vroeger, wel zo voor het kijken. Ja, het Spaanse stadarchief is een van de grootste archieven ja. van Nederland. Hè? Bijzonder, het, hè? Onwaarschijnlijk van oh, mooie ja. foto's. Ja, het Spaanse archief is, oh, dat hoort nu bij Sanoma ongetwijfeld, maar dat is een onwaarschijnlijk ja. groot archief. Ja. ja, prachtig. Ja, het is. Uh, ja, het is ik, mijn huis staat te koop, dus uh, ook ja. dat is uh, handig. Ik zag het staan. Je zag het staan. Ja. En, uh, met een losse parkeerplek. Met een losse Nou, die hoort er wel bij hoor. Ja, snap ik. Maar die ja. moet je apart ook even overnemen. Die moet je even apart Beetje, overnemen. Ja, en die is ook niet duur. Net zoals uh, een week of wat geleden in Amsterdam. Ja, he? Dat is oh, niks. Ja? Dat is een parkeerplek van 9 ton. Hè? Ja, ja, ja, ja dat Nee, beheerlijk. dit is geen 9 nee? ton. Nee? Ik vind het wel een goed idee. Maar de, ma de makelaar zei van dat gaat, gaat, gaat hem niet worden. Maar als je begint oh. met een tonnetje of 5 voor, voor, voor de parkeerplek. Nee, ik doe het andersom. Jullie beginnen. gaat toch tonnetje mij voor huis. huizen. Hij kan ook. Ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen ja. manier, zou ik maar zeggen. Ja, dus ik ben zeer benieuwd wat, het, wat de komende weken gaan worden. Nou, voor spanning. ons spanning, spanning en sensatie. En mijn dochter heeft op dezelfde dag ook een uh, huis gekocht en uh, staat op dezelfde dag ook op voenda. Oh, ja. En die heeft nu al in, uh, die woont in Hilversum ook een appartement. En die heeft nu al na uh, een halve dag uh, de eerste kijkers. Zo. Oh, dat is fijn. Ja, dat, is, uh, dat gaat de goede kant op. Alright. Dus, hey, Gaan we een plaatje draaien of wil je nog een keihard het nieuws uit Den Haag? Nee, laat me een plaatje draaien. Oh. Even kijken wat ik klaar heeft staan. heb staan. Het zijn natuurlijk alleen maar leuke plaatjes die ik heb. Hè? Vraag maar aan Jaap, die weet er alles van. Ja, je hebt toch wat uh, klaar staan of niet? Ik heb wat klaar staan, Jaap. Ja, nou, Welk is dat? Een ah. sensatie. Dat is mooi dit. Ja, het oh, is mooi. Ik ah. zal wat harder zetten, dan uh, kan iedereen ook meegenieten. <laughs> Zing je even mee? Ik weet het niet. Ik, uh, ik heb nog niet uh, verder gehoord. Je moet er wat harder zetten, Jaap. Je kent dit niet. Nee, maar dat is nou, een gebrek nee. aan mijn voeding, denk ik. denk o, het wel. <laughs> Oh, laat ik maar bij afwezigheid van Gerrit dit maar even afkondigen. Het was in ieder geval Hol Oats. Dat was het, het. In ieder geval de uitvoerende artiesten. Welk nummer het is geweest, dat moet ik straks even aan Ger vragen. Goed. Um, ja, mannen. Haagsnieuws, nieuws, Tino. Begrijpen. Ja, Haagsnieuws. nieuws. Hard nieuws. Ja, ik moest er zo om lachen. Er is namelijk een. In Den Haag is er een. Hij was. Een sekshuis gesloten. Ja. Ja. Hm. Dat zal al vaker gebeuren. Uh, maar dat kwam omdat er een uh, geval van corona was gedetecteerd. Dus ja, dan moet je stoppen met... In uh, ja. de, de het kader van liefde. anderhalve meter is dat op zich ook al een lastig uh, clubhuis. om. Uh... Wordt, hoor ik. Oh, volgens mij wordt... Het uh... is dus uh, ding. Het staat nog aan. Dus, Ger, we uh... hebben een koper. We Ger, een ko Ger. Jongen, koop je huis. Er <laughs> gaat iets af. Uh, Neem op, Frank. Iemand wil zijn huis kopen. <laughs> Hallo, met wie? Met <laughs> wie? Wacht even hoor. Het, is hier het assistent van Loogman, goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Uh, zal ik u vragen, uh, vragen de heer Loogman uh, even te laten terugbellen? Want ja. hij is even niet uh, in de gelegenheid om uh, u te woord te staan. Tot die keurig, hè? Ja, hoert je netjes hoor. Die ja, dat heel goed. Uh, als u hem uh, om uh, kwart over twaalf belt, dan gaat dat zeker lukken. Wat betreft het hier, Frank? Ja, ja. Prima. Kunnen we ook weten waar het over gaat? We hebben enig idee waar dit over ging. Maar uh. noemde hij een naam? Uh. Ja, meneer was ik weer kwijt. <laughs> uh, een potentiële koper. Je werd, je werd gebeld. We we er uh, was iemand uh, live in de uitzending. Je werd gebeld door iemand. En <laughs> ja. dan He kwart het je... terug. <laughs> dan ja. jij het nummer. heeft je gebeld. Maar het ging, over het, <laughs> het ging over het betalen van het abonnement op je porno's. <laughs> Pornhub. Maar, uh, <laughs> pornhub, geen idee. Ik, ik lees net dat er een of andere uh, <coughs> uh, een of andere, uh, betaling bij twee dames wat weet die man ook wel oh ja Thailand Bokkeer, pornhub vanwege een filmpje met de koning. Ja, dat is toch niet meer De volking is boos. Maar ik wil niet... van koning maar, Hallo, Gammiebal. Hoor ze gebeld <laughs> werden door iemand die je huis wil kopen... Ja. Ik zat midden in een verhaal over dat er in Den Haag... Een, een sekshuis, een bordeel... Ja. Dat moest sluiten omdat het corona was gedetecteerd. Ja. Maar dan krijg je dus, net als in andere bedrijven... het contactonderzoek. Hoe dat wil je, ge... je dat doen? Nou precies iedereen. De klanten moesten allemaal een naam invullen. Iedereen had Mark Rutte ingevuld. Ja, ja. Ja. ja, Dat vind ik dan toch wel humor. Ja. Want dat en wat als wij.? Omdat een paar weken geleden in een restaurant moesten eten. Dan moet je je naam invullen. En ik vul natuurlijk gewoon netjes mijn naam en telefoonnummer in. Zoals de meeste normale mensen zullen doen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die Pieper de Kuin hebben ingevuld in een vals nummer. Ja. Ja. En in een bordeel vult ja. dus iedereen de naam Mark Rutte. In. Ja, ik zou je net verwachten. Ja, ja, ik vind het grappig. Sorry. We moesten erg om lachen. Ja, leuk. Oh, wat goed. Ja. ja nou ja. Ja. Ik weet niet, best... het is een nummer dat ik niet ken. Het is uit Haarlem. en ja. uh, dus dat zal oh. wel... Hij belt een kort over 12 terug. Echt waar? Ja. Ja. Heb je hem opgenomen? Ja, tijdens de huidzitting. Ik goed bezig, jongens. Kijk, ja, ja, dat meneer. zijn vrienden. Ja. Van de roosters weet ik veel iets. Van de roosters? Iets. Wat voor ja. roosters, Frank? Mm. Broodroosters. Doei doei. Kort over twaalf belt die meneer terug. Oh, dat is mooi om te horen. Wat ik ook wel een, een grappig nieuwtje vond... is ja. dat er uh, mensen in Utrecht... Uh, je hebt zo'n escape room. Je hebt, zit hier ook een escape room, hè? Ja, ja, ja. Er een, uh, ja. Dan kun je de goudmijn in. Uh, of één en nog één en nog één. op een boot of zo. In ieder geval een drie verschillende escape rooms. Uh, er waren wat mensen in Utrecht... Um, die wilden daar een slag slaan... omdat er een kluis in de escape rooms... die je moest gaan openen. Die dachten dat er wat in zat. Ja. <laughs> die hebben ingebroken in de escape room. <laughs> En die was gevuld met... <laughs> en er was dus helemaal niks. Er zat natuurlijk niks in die kluis. Ja, weet ik veel, een blokje met... Je hebt de dus schat gevonden. Dus je bent uiteindelijk... En ze wat snoep en frisdrank uit de automaat gestolen. Wat een idioot, Wat een onwaarschijnlijk ja, idioot weer gezellig Ja, er staat, er, staat een, er staat een kluis in de room, Daar zal wat in Ja, daar zal wat in zitten. Ja, in zitten. Wat denk je zelf? Ja. ja, ik moet daar wel om lachen. Goed, hè? Ja. vervelend, ja. maar ja. En er is niet zoveel uh, nieuws deze week. Nou, we dachten je van de Grand Prix op uh, 5 september? Ja, de Grand Prix geval. wel. Ja, dat lijkt me. Ja, ja. Wel. Hoeveel uh, nieuws wil je hebben? Ik vond uh, Max wel uh, top hoor, dit weekend. Jammer dat het uh, misging, maar tien, tien ronden voor het einde. Klabantje net als, net als, net, klabantje. Net als Jaapie. Klabantje. Net. Oh ja, Jaap het ook een klabantje. Nou, er zit toch enige... Een de verenigingsstructuur. Oh, nou, nou, nou, nou, allebei een klapband. Nou, we hebben het over sport, maar we hebben natuurlijk Mister Sport hemzelf natuurlijk ook aan, de, aan de, de telefoon hangen, want het is rond half elf. Het ja, dus, lijkt, dus lijkt me. wel verstandig dat we Hans. Praat jij ook met heer Botman zelf? Ja, Hans ja. hangt al. Ja, heer heer Botman. Goedemorgen Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Hans. Goedemorgen Hans. Ja, het, het laatste wat ik hoorde was klapband. We gaan er over de familie heen. He? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Met de... ja. maar ik wil ik eigenlijk op terugkomen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met de datum voor de Grand Prix van volgend jaar. Want uh, gisteravond van Telegraaf, die zeker wist te weten dat het op 5 september zou zijn. Dat was jullie waarschijnlijk wel bekend. Ja. Maar gisteravond hebben ze dat op hun website gezet. Dus ze baseren zich op bronnen van de, van de FOM en van de FIA. Dus 5 september gaat het volgend jaar gebeuren. Dus, uh, Toppergje, ja, maar is het nou 100%... Uh, uh, nou echt... ja, er is nog geen officiële het Dus uit de mond van mensen van de FIA en van de FOM... ...gehoord dat er een uh, triple trippelhebber komt in uh, eind augustus, begin september... ...en dat uh, Sanford dan op 5 september na de Grand Prix van België op de rol staat. Oké, okay, nou maar ja, dat klinkt uh, logisch. Ja, ja, ik, ja, ik... ja, lijkt mij ook. Ik denk dat Sanford daar wel een rol in heeft gespeeld... ...omdat ze uh, verliefd eigenlijk later in het jaar willen. Snap ik. Dat ze min of meer de zekerheid hebben dat er uh, publiek Publiek. Komt. Ja. Maar 5 september, ja. Hans, dat kan ik niet, er komt een tegelzetter. Oh, dat is mooi. Nou ja, goed, op een zondag. Nee, ja. Het werkt over op zondag. Dubbel TV. <laughs> 5 september is mijn schoonvaderjaar. Ja, ook nog. Kijk, eens het, nou, het is wel een mooie datum. Het is een mooie datum. In, in 1955 werd Fred Kaps wereldkampioen. <lacht> ja, ja, ja. Nou ja, wacht maar op. Ja, ja. Ja. Maar, weet je toch veel, hè? In de, in de Formule 1 is het ook een beetje een, een dag met, met een zwart randje. Ja. Want in, in 1970 uh, kwam uh, Jochen Riemt om het leven. Een Oostenrijkse uh, coureur Monza. En hij is de enige coureur, dat weet jij wel, uh, misschien uh, Ger, uh, ja. met je in Formule 1-kennis die, die postuum de wereldtitel heeft. Ja, dat ja, weet ik, ja. Ja. Nee, ja. Ja. ja. Dat wist je, hè? Ja, ja dat wist ik, ja. ja dat ja. vind ik wel ja. knap van je. En, uh, nou ja, goed, dan moeten afwachten wat voor weer het op 5 september. In 1949 wordt het trouwens 34,2 graden. Kijk, nou, dus ja. het kan. Ja, dat zijn van die kleine feitjes, weet je wel. Ja. En uh, het is het einde van het seizoen. Uh, ja. Er is alleen in, in, in de regio Zuid, zijn er nog vakanties. Dus ja, ik denk dat het op zich geen slechte, geen slechte datum is. Bij hey, Hans, het uh, komt aansluitend op Spa toch dan? Ja, oh, aanvaard a de Faya, inderdaad. De week na de Grand Prix van België, inderdaad. Kan het Oranje Legioen zo vanuit, uh, vanuit ja, Spaan kunnen, naar van Nederland de, terugrijden? Even ja. vanaf, nou lopend zou dat nog kunnen, hè? Die ja, precies. Is in de week, of niet? Dat nee? Hier heb ik een, een site, en dat is vakantiespreiding.eu. En daar staat de Formule 1 kalender 2021. Oh, okay. uh, GP Nederland 30 april tot 2 mei. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk oude informatie. Hè. Ik denk dat is het oude is ook, koek. Uh, nieuws. Nieuwe informatie. <coughs> ja, En acht, vijf, dan, dat, dat 5 september staat GP Italië. Dat het uh, redelijk zeker is hoor, denk ik toch? Ja, ja. En, nou ja, goed, we hebben allemaal wat al gekeken naar Imola. Ik weet niet of iedereen het gezien hebt. Maar het is toch wel uh, een redelijk vierende race. Hè? Ik bedoel... Ja, zeker. Hè, de geen, de... Optocht. Hè? Nee, geen, geen optocht. Nee, geen optocht in ieder geval. Er gebeurde van alles op de moment al in. En je merkt dat de winter in aantocht is. is hè? Ik bedoel, Wens strolde ik tegen uh, Last van Koude Remmen, die uh, <lacht> en, en, ja. en, uh, teamgenoten onver. Ja. En George Russell, die er die vanaf achter de safety car met koude banden. Hè? Ik bedoel, dat was ook heel raar. Hè? Hij reed achter die safety car en uh, glijdt er opeens vanaf. Nou ja, koude banden, dat zou natuurlijk kunnen. Ja, en jammer van die klapband van Max natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja. Uh, ja. Ja, heel heel, heel zonde. zonde, en ik heb nog een filmpje gezien dat uh, die wagen van Max stond langs de kant. En die een uh, mannetje 5, zei, die stonden alleen maar selfies te maken met die Red Bull. <lacht> ja. die, die, die letten helemaal niet meer op, die, op, die, op, die, uh, op, op, op de race zelf, hè. Door, Zijn vrijwilligers, tevaren. hè? Nou ja, goed, uh, Albon uh, wordt ook wel een beetje pijnlijk, hè. Ik bedoel, uh, ja, die gaat het niet redden, natuurlijk. de ronde, nu laatste. Ja, en het wordt of uh, Pires of uh, Hulkenberg. Ja, dat we... Wat denk jij? Wie, wie gaat dat worden? Ja, ik denk, uh, dat ze, ik denk dat ze zelfs de laatste paar races iemand uh, anders inzetten. En dat zou toch, omdat Hulkenberg, Hulkenberg dan vrij is. Ik bedoel, ja. uh, hij heeft geen, uh, geen team op dit moment. Dat is Hulkenberg wel een hele goede kans. maakt. Maar toch zijn om een oudje erbij. Net als Baricello altijd tweede, tweede chauffeur was bij Ferrari. Die ja, dat een... klopt. Maar dat was een oh. goede tweede rijder natuurlijk. Ja, toch? Net, net zoals eigenlijk Bottas nu. Ja. Ja. Uh, moet dan ook een goede tweede rijder. Ik bedoel... Uh, hij heeft er niet zo heel veel last van. Nee. Uh, maar ja, hij moet er nog afwachten of helemaal uh, of, uh, er zelf doorgaat. Hij heeft een beetje laten doorschemen dat hij een beetje twijfelt volgens mij. Hij moet zijn, hij moet zijn, uh, zijn uh, hoe heet ik nog, tekenen, zijn contract. Dat wil hij eigenlijk doen nadat het zeker is dat hij wereldkampioen is. Maar hij heeft in die persconferentie zondag een beetje laten doorschijnen dat het nog niet helemaal uit is. En dat hem andere dingen ook hem erg interesseren waar hij anders Jos van wordt. Dus hij heeft geen garantie gegeven ja, dat hey. hij doorgaat. Ja, dat zou misschien mag naar Mercedes kunnen. Ja, ja Hans, maar, de, maar de, de baas van Mercedes op dit moment... is toch ook de baas van, uh, van het Roosterteam, van, uh, van meneer Strol? Die gaan toch samen ja, ja, dat wat klopt. doen? Klopt, ja, ja, ja. Nou, nee, die, die, die, die vader van de school. Nee, die is geen baas van het Mercedes-team. Nee, maar die zit, nee, nee, die zit, die zit, die zit in. En uh, het tweede team van Mercedes was helpt. Daar zit hij met geld in. Maar volgens mij gaat onze vrolijke vriend van Mercedes daar naartoe. Omdat, omdat, en daar komt Vettel dan naartoe? Nou, ik denk niet dat Mercedes uh, met stoel in zee wil. Dat uh, lijkt me heel erg sterk. Want ze willen wel een, een beetje een, een redelijker mij. <laughs> nee, maar goed. Ja, dan moeten we maar wachten. Ik bedoel, uh, uh, dat is na, de, na de, dit seizoen uh, wordt het een beetje duidelijk. Hans, mag ik anders dan je vragen? Is Ajax is compleet tegen Michelin? Uh, nou ja, wat ik begreep heb, zijn er nog een aantal uh, uh, uh, vannacht naar na, na ja, de marken gegaan. Uh, onder die, uh, niet de minste, hè? Uh, nou, niet, niet de minste. Onana en... Uh, en, nog een, en Gravenberg en nog een paar van die gasten. Die, die, ja, misschien dat ze nog mee kunnen doen. Net als eigenlijk die jongen van PSV vorige week. Hè, die mm -hmm. later werd ingevlogen. Ja, ik weet niet hoe het op dit moment zit. Maar uh, ja, die testen. Uh, uh, op een gegeven moment ben je positief. En dan dag later zou je dan misschien negatief kunnen zijn. Ik weet wij niet, zijn het altijd positief hier. Dus, uh... ja, wij, ja, jullie zijn altijd, altijd positief. Ja, daarom is het nog wel show Wij zijn een Sleugden positivistisch over de situatie. Ja, dit is de wapi ja, Nou ja, goed, voor de rest. Ja, een paar opvallende dingen nog. Het weekend. Uh, ik denk dat we het interview met Michael van Gerwen hebben we gezien. Nou, die uitslag in de tweede ronde van het Europees kampioenschap. Nee. Hij heeft verloren met 4-10 van Ian White. En die Arjan van der Giezen. die normaal altijd uh, heel erg meegaat met die gasten. en nauwelijks een kritische vraag uh, stelt. Die vroeg dus wat er aan de hand was met hem. En ik, dan wordt hij van Geller zo kwaad. Wat een stomme vraag. Ik, ik, gooi, gooi, ik gooi er gewoon te 102 gemiddeld. En jij durft te zeggen dat ik. Eh, om, om te vragen wat er aan de hand is. Dus die werd enorm kwaad. En die zag die van de gisteren al verder schrikken. Dat was wel een uh, grappige, als je het ooit ergens terugziet. Ah, het is een hele grote, grote lieve, lieve teddybeer, die is hebben, toch? Het lijkt uh, uh, een uh, beetje op Shrek. Uh, Bra Brabantse beer, nee, dat klopt, ja. ja. Maar goed, hij, hij, hij stam kwam een beetje uit zijn horen. Misschien omdat hij voor verloren had. Succes daarachter. Nee, ik bedoel, ja. Maar goed, uh, soms uh, hoor je een beetje goed van die journalisten natuurlijk. Ja. Hey, want uh, Ron Jans van uh, die trainer van uh, Twente, die, uh, die kreeg te horen van. Uh, van een, verslaggever, een regionale verslaggever van ECT was heel slecht in de opbouw en weinig kansen gecreëerd en dit en dat. toen zegt hij van, uh, maar je weet toch wel dat ze we met vijf heen hebben gewonnen. Oh. Dat wordt wel grappig, uh, nee, ze worden met vijf heen van Pek. Iemand moet de rol van vergaal overnemen hè, bij persconferenties. Ja, dat vind ik ook, ja. Ja, dat vind ik ook. Het liet ze in Engels dan, hè? Ja, ja, ja. ja. Hé, <laughs> ja. hey, is er bij de Vueltenord aan de gang, of niet? Sorry? Maar ja, voertuig, ja dat is, uh, ik, ik moet zeggen, ik volg dat niet zo heel erg. Volgens mij staat het ook niet erg in de belangstelling. Nee. En uh, de jongens die een beetje vooraan rijden, dat zijn geen echt aansprekende gasten. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik, ik, ik volg het niet helemaal. Misschien de laatste paar dagen nog komen ik heb, maar uh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee. Nou, ja, komen die aan geen uh, Grand Prix. Ik wil nee. één ding even zeggen over het amateurverbal. Dat werd gisteravond even aangehaald bij. Uh, twee voetbal en uh, waarschijnlijk uh, gaan die amateurs een halve competitie spelen dus, dus niet dat ze uit en thuis tegen iedereen, maar gewoon een halve competitie hè, dat je in plaats van 22, 23, 23 gaat spelen voor SV Zandvoort, ons vlaggenschip hier in, in, uh, in Zandvoort wat voetbal betreft ja, die, die staan op dit moment bovenaan met uh, Purmerstein in de tweede klasse dus uh, ja, die moeten nog maar dan uh, 7-8 wedstrijden en uh, af en toe een beetje winnen en dan, op je tenen staan de platte kar, hè, denk ik. Sorry? De platte kar zal dan uh, misschien weer opgepoetst ja, ja, moeten de kar, worden. die platte ging een paar jaar geleden ook door. Dat ja. was een uh, zeer koddig gezicht, moet ik zeggen. <laughs> ja. Ja, en, dan, en dan kunnen we die, misschien dat met z'n allen weer gaan vieren. Ik hoop het wel. Hè? Doe ik hoop zo. Mooi verhaal, uh, uh, Hans. Ja, ik zie jullie, uh, ik zie jullie binnenkort wel. En die die kans is een groot. Goeie, Nog een hele goede uitzending, hè. Misschien... Hey, dankjewel, Hans. Tot snel, hè. Dankjewel, okay, hey, Hans. Oké. Okay. Dag, Hans. Bye. Zullen wij een stukje muziek draaien, jongens? Lijkt mij een goed plan. Dag.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 Keeps straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground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 Het waren de BGS dames en heren, hier bij ZFM. De Gebroeders Kip. De Gebroeders Kip om uh, bijna tien over half elf Ja, dat, is, dat, dat is altijd, ZFM. Het is altijd wel leuk als jij je op een gegeven moment... Ja, is er al... Dan moet ik gauw die schuiven <lacht> want dat heb open Ja, Het ja, zijn absoluut, niet twee minuten platen, jongen. Dan, dan, dan stink ik er meteen Ja, het zit bijzonder achter de knoppen. Ja, ja, dan moet je er wel bij blijven. Dan moet ik wel bij blijven, ja. ja want anders dat gaat het helemaal mis. Ja. En dan ja. zit je in het luchtlediger te kletsen. Dat lijkt me niet zo'n uh, nee. idee. Nee. Hé, hey, jongens, morgen is het bekend, hè? Wie er, wie er doorgaat of wie er stopt. Wat dan? Wat is er dan? In Amerika. Nou, niet, oh, dat oh. zal niet, nog, nog niet bekend zijn. Let maar op. Ik, ik denk dat het nog wel even langer duurt. Vorig, ja. Het duurde tot en met uh, december of zo zelfs. Dat mm -hmm. het helemaal het, niet, niet helemaal allemaal. En uh, Trump gaat het aanvechten sowieso. Ik hou me hard vast. Ik weet niet uh, wat er uh, gaat gebeuren. Maar ik, ik ga met Tino mee. Ik... Het Ik, is sowieso niet ja. goed voor de polarisatie in Amerika. Er is een soort halve burgeroorlog aan de gang daar. Dus uh, het wordt er niet beter op, jongens. Nee, er wordt er niet beter op. Maar dat mogen duidelijk zijn. Hey, en. Uh Even wat lokaal nieuws nog. Ja, ja hè? Ja. Um, hebben jullie een, een hertenbiestukje binnenkort weer of niet? Lekker! Nee, uh, ja, ja, wat het, is uh, een... Nou ja, we hebben net een ja. beurle gehad. Ja. Uh, dat wil zeggen, dat loopt volgens mij nog even door. Volgens mij stopt het 1 november met beurle precies. Dus nog ja. alleen de maand ah, oktober. het is nu in maand. Ik ken Nee, nee, nee, nee. Ik ken hert die stoppen 1 november met beurle. Ja, dat is de Jongens, het wordt alleen de maand oktober. Ik ken een hert in die het agenda kwijtgeraakt. Die houdt echt op hoor. Mag ik hun namen en rugnummers alsjeblieft? <eben> dan gaan we wat doen. Oh my god. <t <beer> <t <obsolete> Mij, het is weer begonnen, jongens. Ja. Ja. Afgelopen zondag is het dus, als je af en toe wat knalletjes hoort... Is het geen vuurwerk? Het is. Nee. Uh, het komen er komen vijf er maanden. Er gaan er 2.000. Ja. ja. Dus. ja. Maar bizar is, ik heb het, het nog ons gehad over. Ja, het met moet de, helaas. Hè? Ja, maar kijk, ja. luister, ik hou wel van een hertenbiefstukje. <laughs> ja, dat laat ik ook. Link, heerlijk. Ja. ja. Halloween hert. Ja, maar dat voor <laughs> mij uh, die want ik had het er met de han van Moles over. Uh, dat uh, die is nou, ga mij die hertenbiefstukjes maar. Ik uh, ik ga ze portioneren in een lekkerman. Maar die die gaan naar Amsterdam. Die zijn, te gek hoor, prima. Die zijn uiteindelijk aan de voedselbank gegaan. Omdat het dus, zijn er het in Amsterdam is, nog mensen die vlees eten dan? Nou ja, bij de voedselbank hebben ze, hebben ze die hertenbuisjes uitgedeeld. Want oh, het, is, het, ja. is, het is namelijk bezit van Amsterdam. Ja, het is de de waardrijding, de waardrijding daar. Ja, ja, dus, ja. dus het vlees is ook blijkbaar in Amsterdam. Ja. Want ons water komt uit Heemskerk. Hoe <coughs> is, is er dat? Ja. Dat wel van de vaart in. Ja, ongetwijfeld. Ik, ik, ik, ik, ik ga het nog sterker vertellen. Dat komt uit het ijsselmeer Ger. Nee, Want ik, heb, ik heb bij het waterleidingbedrijf uh, gewerkt, uh, jarenlang. En zij hebben daar een enorm technisch hoogstandje naar neergezet in Antijck. Ja. En daar uh, schieten ze zowaar, uh, bijvoorbeeld uh, met UV-stralen, schieten ze al dat... Ja, dat spul eruit om dan op een gegeven moment... Ja, dat heeft een aantal stappen nodig. En dan komt het drinkwater uh, in, uh, in de kranen uh, terecht. Zo werkt dat. Ik vind ons is... drinkwater fantastisch. Ja. Waanzinnig goed. En het IJsselmeer is uh, nou, nu hoor dat een dat van, de, het van de plekken waar het, waar ja, het uh, binnenkomt. Minder, ja. nu, nu ik nou, hoorde dat nee, het Heemstjer nee. komt, vind ik het mm. toch minder. In één keer. Mm. Ja. Ja. ja. Ik zou het is zeggen, te... eigen water eerst. Ja, ja. ja dus dat is eigenlijk <laughs> heel bizar. Het is toch een ja, heel veel muziek in de oor nou, als je ook door de, door de waterleidingduinen loopt. Die, dat, dat water is zo helder. Ja, raar. prachtig. Onvoorstelbaar. Ja, gaaf om te zien. Maar wij hebben dus geen water uit Eigen Duinen. We hebben water uit Heemskerk via eh, eh, Andijk. En ja, ja, het komt uh, via Andijk en dan wordt het in Heemskerk wordt het, uh, verder gedistribueerd. Zo, uh, zo werkt het. Oké. Okay. Dat ja. is het. Ik uh, ben blij dat we een, een deskundige in de zaal hebben. Nou, zeker. Uh, ik heb Hè? 20 twintig jaar gewerkt uh, bij dat waterleidingbedrijf. Dus als ik het dan niet meer weet, ja, dan weet ik het nooit precies. meer. Denk ik. Ja. Wat heb je gedaan? Was je poeper? Wat, water, nee, nee, water, water, nee. Ik nee, nee, nee, nee, werd net gebeld voor De er werd net gebeld voor. Je moet naar Den Haag voor ze zoeken naar Mark Rutte. Oh, is dat zo? <laughs> nou ja, goed over Mark Rutte gesproken. Een paar, toch, een paar weken geleden was er toch een man in het nieuws. Uh, die was een aannemersbedrijf. Uh, en die werd ook uh, vaak. werd hij op een gegeven moment. Uh, werd er naar hem getoeterd. Uh, de ene die, uh, die stak een duim op. En de andere een grote middelvinger. En die man is gewoon <laughs> aannemen, die kan Die kallend zoog. Ah, en stond Mark Rutte op zijn car. Ja, Mark Rutte. Ah, dat is niet fijn. Ja. Ik vind dat die Mark Rutte het geweldig doet. Ja. Je kan lullen wat je wil. Ga er maar staan. Ja. En de hele wereld de hele, de, de hele dag een emmerstoelend over je heen te krijgen. <krijg> en proberen om dat allemaal goed te lullen. Ik vind het fantastisch. Eens. Hey, ja, um, met, uh, hebben we nog een klein gek nieuwtje horen? Ja, graag. Ja. Ja. Um, Halloween was uh, afgelopen week. Dat was een <kutî> 30-jarige man die kreeg een beetje de, de, de stuip op het lijf. Um, die ging trouwen. En er was een ritueel uh, wat hij in de huwelijksnacht moest uh, doen. Dat was door dus de schoonfamilie opgelegd. Zijn um, uh, verloofde vertelde hij dat haar familie had een speciale huwelijksnachttraditie. En dat bleek dat ze dat moesten doen in het, in het ouderlijk bed van haar. En terwijl de familie buiten stond te wachten en te luisteren hoe het ging. Echt waar? Ja, zie je? Ik weet niet hoe jouw huwelijksnacht eruit zag. Maar meestal val je dan in slaap omdat je enveloppjes aan het tellen bent. Hè? Toch is een, <lacht> dat, was een, dat was een gebruikelijke verhaal. Maar uh, deze, deze man moest in het bed van zijn schoonouders... de eerste keer seks hebben met zijn vrouw... en daarna werd er een stukje van het laken afgeknipt... en dat werd dan bewaard. En dat is dan de huwelijkstraditie binnen de familie. Heel beetje, ja, onge waar, beetje ongemakkelijk laat ik ja, dat Ja, wel. zeker, ja. Ja, ik ja. zou de vlog niet meer gehezen krijgen als de hele familie met één oor aan de deur staat. Nee, ja, toch? Nee. Met een glas. Nee, zwaar. Nee. Nee, of niet. gewoon lekker naar binnen hangt over, over de bolstaarde ja. en ja. kijken ook gezellig. Zet hem op, boy! <laughs> ja, dat gaat hem niet worden. Met applaus. Ja. En muziek. Ja. En muziek. Ja. <coughs> Net dat Hazes veel van, dus die is maar ook van een andere Italianen. Maar... Ja, we, we hadden het net even over Andere Hazes, dat hij uh, veel van dit soort liedjes uh, ook uh, zeg maar in zijn uh, repertoire had. En, en uh, ik zei van ja, hij had daar wel oor naar. En toen zei uh, Tino, nee, dat was uh, oh, Tim Gier, Tim Gier, zin, Gier. Hij zijn producer. Maar hij was, daar, uh, hij was daar ook altijd wel mee bezig. En, en, uh, we hebben als een keer een beetje een nummer opgenomen: ik drink zo graag een bier met Henky. Ja. En daar had jij uh, hazes in het achtergrondkoordje gezet. Ik, ik had hem overgehaald ja. om mee te zingen. En toen uh, zei hij: Nee, joh, dat kan ik niet. En het is allemaal. Je je moeilijk. Maar ik zet je er heel zicht achter. Je hoorde hem ook geen... en, Je hoorde hem ook boven. bovenuit natuurlijk. Je kent het dubbel wel uh, van Jorso uh, Veen. Daar zit ja? Mick Jagger. Je uh, hoort het alleen als je het weet. Ja. Ja, anders hoor je het niet hetzelfde hierbij. mee. Ik heb hem er zo in gezet dat je hem net hoort. Oh, echt? ja, oh, je, je hem net heel we goed We moeten hoort. even kijken of we die ja. kunnen vinden. Ja, dat die maar... kan ik wel vinden. Ik drink ja, zo graag wel. een bier met Henky. Ik, ik drink ik... zo graag een bier met... Nu al een even. topnummer. Ja. Jongens, wacht even. Ik ga nou, een... wacht even. Ik ga... nou, laten we hem een klein stukje horen dan. Nou, ja, we moeten we, we, we nee, even, even gaan zoeken. Oké, dan gaan wij er tussendoor even wat anders doen. Misschien dat nog iemand heeft wat aan keihard nieuws of wat dan ook. Okay, Zeker. Verdel. Nou ja. Een beetje lullig verhaal, maar um, er was een man in de Filipijnen. Uh -huh. Die wilde een einde, maar dat is best wel een triest verhaal. Die, die, dat vind ik best wel raar. Die illegale hanengevechten, dat is best wel heftig. Ja. Ja. Je hebt die hondengevechten Ja, ik vind het echt weer geen klopt. Zijn uh, we er klaar voor? Ja, ja nou, laten we ja. Gewoon even. Ga je gang. Hanengevecht kan wachten. Welk nou, jaar spreken we ik denk dat dit... 1932. Uh, begin 80. Uh, ja, begin 80, <laughs> ja. Ik zet hem even verder, jongens. Ja, hij gaat er even wat verder. Ja, ga je gang. Ik zo graag een bier... Aan het eind, hè, de uithaal. Want Alice, mijn man. Ja. ja, inderdaad. Hij ja, oh, is toch wel? Ja, ja, ja, ja. ja dat is hem. Ja, ja, ja. Um, ja. Maar we gaan even weer terug naar de hanengevecht gevecht uh, op de Filipijnen. Want uh, oh, daar was je dat mee bezig. Oh, is best heel, heel, heel, heel lullig. Want hm. deze man is een politieagent. Die wilde dat gevecht opbreken. En uh, die Hanen die hebben dus allemaal van die, van die kleine oh. scherpe mesjes aan die pootjes. Ja. Waarmee ze elkaar mislanden. En die kregen ze... In, in een slaghaler. Oh. Die, die man is overleden met die halige weg wilde onderbrengen. Yo. Afgrijs. O, ja, waarschijnlijk onwaarschijnlijk heftige ja. stad, joh. Ja. Ik denk dat er ook zoiets als karma bestaat, denk ik dan. alleen ja, maar karma. Mooie ja. karma. Ja, nee, maar, nee, maar. Ja. Ja, best een raar verhaal voor je, voor je, voor je nabestaanden. Ja, Hoe ja. ja, is ja. opa omgekomen? Hè? Dat gaat ik Grijs, vertellen. Ja. Maar wel ja, leuk als... bij de uitvaart. Ja, precies. Hebben dat gisteren gezien, die uitvaart? Ja, die hologram of holo... Uh, nee, nee, niet die hologram. Het was bij Radar gisteren over uitvaarten. Ja? Dat als jij... Er uh, uh, was een man, die was wel heel oud en die was ziek... en die wilde wel weten wat het ging kosten. Nou, dat krijg je dus niet uh, te weten. Nee. Dat zeggen ze dus een niet. Een uitvaart? Ja. Oh, daar kan ik ook allemaal mooi verhaal over vertellen. Ja. Dat is een nou, enorme flikkerij. Dat is een, dat is een flikkerij. Oh, joh, jongen. Hebben, een soort wij... keukenboer. Dat ja, nee, ja. Ja, geloof ja. me nou, maar dan anders. Ja. Nee, maar wij hadden uh, afgelopen jaar natuurlijk uh, mijn moeder is overleden vorig jaar en toen moesten wij ook een, uh, een offerte aanvragen toestanden en vlak daarvoor was mijn stiefvader ook overleden en toen was een uitvaart ongeveer van 6000 euro want we hoefden helemaal geen volgwagens en galoon toe, joh. En toen kregen we de eerste offerte die we binnen kregen voor precies hetzelfde was 9000. Dus voor, dat is gewoon dat is echt ja toen zegt, hij, nou dan gaan we toch even een second opinion vragen want dat natuurlijk de, de bizar. Echt, ja, maar het is, we hebben ooit een programma gemaakt. Dat heette de rekenkamer. We gingen uitrekenen wat dingen kosten, We ook uitgingen wat doodgaan kost. En toen hebben we zo'n boeket besteld. Toen ze, komt er zo'n zo kraai. Die komt met zo'n boek, hè, Met kisten ja. en gedoe. Ja. Nou ja, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt, vrees ik. Eh, met de kisten en de bloemstuk. En zo'n bloemstuk wordt dan aangewezen. Dat is een bloemstuk van, uh, geloof ik, 550 euro. Oh, en toen <laughs> echt bizar bedrag. Toen we hebben daar een foto. Die foto van het bloemstuk zijn we naar een lokale bloemist in Amsterdam op de hoek van de straat, met een bloemenkraam gegaan. Met dat van dat groene spul. Ja. Kunt u deze namaken, meneer jou ja, hoor. 65 euro, klaar. Ja, ja, ja. ja. Dus zo word je. En dat snap ja. ik wel, alles was een opslag, weet je wel. Ja, ja maar buiten dat, die, die mensen die, die zitten in een soort van roes. roes. Ja. Van, van verdriet en van narigheid. En, en uh, ja, je, ja. je geliefde is overleden. Dus. Dat, dat, maar, en daar wordt zo misbruik van gemaakt. Het zijn het een soort schoorsteenvegers. Heb je wel eens een schoorsteenveger in huis gehad? Maar wij waren een keertje weg en mijn moeder was... Ik mijn heb nooit een op gehad. Uit. En mijn schoorsteenveger. <laughs> wij, maar, die komen langs en zeggen, ja, uh, schoorsteen moet geveegd worden. En ze zeggen, oké, okay, schoorsteen wordt geveegd. Het is dan vier tientjes of zo. En zo, zo. Ja, maar er ja, maar, uh, ja, moeten ook, uh, moet ook wat korrels bij. Je moet ook korrels gaan stoken. Want uh, ik zie aanslag in de binnenkant van die pijp. En mijn moeder, mijn moeder zei: Ja, maar dat weet ik niet, daar heb ik het niet over gehoord. Ja, Er, moet, er moet een, er nieuw, er nieuw, er raar, moet een ja. nieuw kapje op. Dat is 712 euro in uh, btw ja, ja, ja, Want er ja. moet een windvaan op. Want anders kan hij zomaar naar binnen schieten. Ja, ja. U wilt het, kijk, ik heb het gezien, u heeft kleine kinderen in huis. Ja. <laughs> met kleinkinderen. Ja. ja, u wilt toch geen uh, schorst in brand, hè, met die kinderen. Zo nou, gaan ze spelen ja. zo ook in. Of je even een windvaan ja. voor 700 ja. op wil zetten. Het is echt het allemaal oplichters. Ja. Ja, ja, het is heel erg. En uh, zeker, maar ik vind... Uh, de, nou niet uh, allemaal, dus de goede niet naar... Maar uh, nee, vind ik de... dat radar wel goed, hoor. Ja, ja, ja. ja, absoluut. Over geld uh, gesproken, mensen. Want ik had, uh, van de week had ik uh, uh, over bankbiljetten iets uh, geplaatst. Dat vond ik ook wel grappig. Uh, want er is een, uh, een man ergens in, nou, wat is het? In Zuidoost-Azië, ik geloof in Vietnam. Uh, die, had, uh, die had last van smitvrees en die had zijn bankbiljetten in de wasmachine... en dat is niet goed afgelopen. Nee, dit is in Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse Noord-Nationale Bank heeft een aantal beelden verspreid... van bankbiljetten die vernield zijn door iets te propere landgenoten. Uit vrees voor het welbekende virus... stopte de ene zijn briefje in de micro dus de microwave... Iemand anders waste minstens 30.000 euro in de wasmachine. Kleine briefjes, grote briefjes, stop ze alsjeblieft dus niet in de wasmachine. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap van de Nationale Bank in Zuid-Korea. Nou, dat uh, lijkt mij uh, niet heel erg uh, fijn als je dat uh, doet. Het uh, andere bankbiljettennieuws uh, was uh, hier uit uh, Nederland. Want de Brabantse Vice die heeft ook een gevalletje met waardepapieren uh, achter uh, de rug. Uh, en dat ging bij een achtervolging. Op de A16, uh, wel te verstaan. Uh, op een gegeven moment waren ze bezig om een aantal mensen in de kladden te grijpen. En op, uh, ja, ze, het was, ging allemaal lekker, lekker, lekker. Maar uh, het raampje stond al ineens open. En daar wapperden allerlei bankbiljetten ineens uit, uh, uit die auto. Dus dat was wel een hilarisch uh, moment uh, voor uh, de politie daar. Uh, ik weet niet uh, hoeveel ze dat uh, hebben gedaan. Want uh, ze wilden de man eerst tot uh, stoppen dwingen. Nou, het leek erop uh, dat hij dat ging doen. Maar op een gegeven moment uh, zei hij... Toedeledokie, 22 kilometer per uur uh, reed hij uh, uh, weg. Maar uiteindelijk wisten ze hem uh, te achterhalen. En tijdens die zagen ze ineens de bankbiljetten in één keer uit de auto komen. Dus wat dat er gaat, het geld ligt op straat, mensen. Soms wel, ja. Nou, laten we even een stukje muziek voordat het elk uur is. Nou, ja, ik heb nog twee minuten. vind jij dat goed dan? Want ik bedoel, als jij hem zes minuten weet te rekken, dan vind ik het prima, natuurlijk. Hoe doe je zes minuten weet te rekken? Ja, want ik heb nu nog zes minuten op het tellertje staan. Ja, dat is te veel. Kom maar. Gezelligheid. Hij staat open. Ja, ik ook. Oké. Okay. <laughs> Ja, graag. Oké, okay. Jan. Ik, ik, ik heb er nog één voor het nieuws. Dus ja, het niet wordt zo lang, een kort, hè? Voor, nee, twee minuten, want uh, dat is de uh, Beatles uh, die ik nog uh, klaar heb uh, staan. Oh, we hebben nog een liedje. Ja, we hebben er nog één. Uh, uh, cool. Want, uh, want uh, ja, ik bedoel, gaan we nou uh, nog een halve minuut ergens uh, volkletsen? Dat lijkt me niet. Uh, ja, ik heb nog een heel kort verhaal over de in navolging van wat Tino zojuist jij ja, over die, over die banknoot. Hm? Een kennis van me die moest naar, uh, naar België bij iemand uh, een kluis open branden. Huh? Die man had de sleutel kwijt en daar uh, lagen wat biljetten in. Huh? Maar goed, het was toch gewoon een pittige klus. En halverwege kwam er al een beetje wat rook uit. Een lang verhaal kort. Die uh, kwam voor de keuze of doorgaan of die kluis dicht laten. En ging die door. Wat gebeurd was. Uh, meer dan de helft van zijn bankbiljet uiteindelijk toch in rook op. Omdat op een gegeven moment door de hit ook zuurstof in die kluis kwam. Mm. Dus die bankbiljetten een soort van vlam vatten. Oh. En die zijn dus gewoon... Het uh, was geen zwart geld. Het was echt in de letterlijke zin. <lacht> des woords, <lacht> zwarter dan zwart geld. Ja, nog uh, ja, uh, de helft dan, van over was. Er is ooit <lacht> nog eens een keer ergens uh, iets uit een film uh, over wat jij vertelt. Ook met een uh, kraak. Met, met een kluis. Dat is uh, uit uh, a few... Dollars more. Dan zie je Lief en Klief uh, daar ook met allerlei zuurtjes uh, een brandkast uh, openbreken. Ja, dat, dat was ook zoiets met uh, kijk uit met, die, met de bankbiljetten die in de kluis uh, liggen. Dus wat dat, dat gaat uh, kom, komt ja. mij dan wel erg bekend voor. En in deze digitale wereld is daar minder sprake van. In sommige branches tenminste nog mm. niet. Maar ja ja, ja, ja, ja, ja, jongens, jongens. Het wordt nou wel zwaar, ja, hoor. Zeker? Het is bijna half ja. uur. Ja. Ja. En, nou, geen, ja, goed. en geen tijd meer voor de Beatles. Nee, helaas. Die, <laughs> die, die, die, die, die, die parkeren we wel eventjes. Dus dat is niet zo'n uh, drama. Kijk, zeg geprezen. hè? Hm. Ja. Een dag zonder Beatles een dag niet geleefd, hè? Dat zeg ik. Nou ja. Eh, wat hadden we nog meer? Even kijken, hoor. Ik had nog wat. wordt. 600 stroopwaard. Oh ja. ja. Uitgedeeld, jongens, voor ik de basisscholen. Helemaal leuk. Achteren. Ja, en stand, dat is natuurlijk de klucht. Ik noemde dat vroeger altijd de klucht. Ik ja. groeide op, Mijn grootmoeder die, uh, woonde op de Engelbertstraat. En daarachter had je een kluchtje. Als je in de Noorderstraat loopt, heb je een klucht. En op het einde van de Noorderstraat, bij de Pakveldstraat, dan heb je, ja. dat noemden wij de klucht. Die wordt nu vervangen. Dat is die schuine muur. Ja, ja. Precies. Als je vroeger bij het, het verfwinkeltje Vervo op de hoek, onder aan de station Ja, Grimberg. Uh, ja, ja, ja. Ralsen, ja José, Grimberg, Reehouders, ja. ja. toch? Het, het winkeltje, ja. Vervo. Ja. En dan had je ook de kippenborg op de andere hoek. Ja. En dan ja. keek je uit op de, wat wij dus de klucht noemden. Waarom, waarom het een die. klucht Ja, daar ben ik het 8. Ach, wie, weet, wie weet waarom we het een klug noemden? Ja, het is een keermoede. Dat doen we het dan wel even. Dan, ja, wij noemen het een klucht. Dat doen we nou klug. 11 wel even. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11.5.